Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Amsterdam gaat wat doen tegen flitsbezorgers. Het lijkt zo fijn, je zit op de bank en wil een flesje wijn en een kaasje en... Oh ja, de laatste toiletrol is ook op. Even klikken in de app, een paar minuten wachten en... Ja, maar al die boodschappen moeten ook ergens opgeslagen liggen. Dark stores heten die plekken. Magazijnen met afgeplakte ramen vaak midden in een woonwijk. En veel Amsterdamse buurtbewoners zijn er klaar mee. Willen wij hier schlitten worden? Nee! Willen wij hier richten het Komt doordat er vaak veel lawaai is rond die magazijnen waar Flitsbezorgers je boodschappies ophalen, vertelt deze meneer. because they can't sleep. I've been moving my bedroom to, to my living room as well. uh, because, yeah, it's people yelling, it's in and out and it's delivery truck. In Amsterdam is nu bepaald dat er voorlopig geen nieuwe magazijnen voor Flitsbezorgers bij mogen komen. Rotterdam gaat als eerste gemeente gratis zelftesten uitdelen aan mensen met lage inkomens. Ze hebben 100.000 tests ze ...opgehaald en willen die gaan verspreiden. Volgens Rotterdam is dat belangrijk omdat in wijken met armoede de vaccinatiegraad laag is... ...en zelftests te duur voor hen zijn. Werkgevers moeten de portemonnee trekken. 6.000 bedrijven moeten alle loonsteun die ze kregen in het voorjaar van 2020 terugbetalen. Het gaat samen om 160 miljoen euro. Er was een voorschot zodat ze salarissen uit konden blijven betalen... ...maar dat geld mochten ze alleen houden als ze konden laten zien dat ze minder verdienden in die tijd. En duizenden versufte vissen in Enkhuizen moeten weer worden opgekikkerd. Anderhalve week geleden zwommen ze een doodlopende gracht in. Waarschijnlijk werden ze opgejaagd door aalscholvers. En nu zitten ze daar. Eerst waren er allemaal heel veel kleine visjes en uh, opeens uh, ja, knotsen van vissen. Toen keek ik naar beneden en ik mogen niet geloven, zoveel vissen uh, en zo groot. En in die gracht is weinig zuurstof, omdat ze met zoveel zijn... Er staan nu zuurstofpompen in het water. Nou, Ik heb begrepen dat er extra zuurstof in het water wordt gebracht. Uh, en dat geprobeerd wordt om de vissen te redden. En ik hoop dat dat lukt. En als dat niet werkt, dan worden de vissen opgevist en uitgezet in het IJsselmeer. Het weer, het is bewolkt en op sommige plekken regent het. In de loop van de middag van het noorden uit wat zon en een graad of 8. Morgen meest droog en 7 of 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam staat Viele tussen naar de vesting en Blariken... ...4 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, twee rijstroken zijn dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 de Rolling Stones met Painted Black. Onze grote... Brian Jones, De <laughs> Brian fan van. Jones. Ja, Brian Jones. Ja. <laughs> ja. En wanneer, wanneer is hij opgericht en wanneer is hij overleden? <laughs> nou. ja, hij is opgericht in 28-1942 en overleden 37-1969. Hij is uh, verdronken in het zwembad. Ja. En was het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 Nou, maar het was, het, het, het, het, om alles uit de lucht te halen, het was dus inderdaad een, een, een flinke bom. Een, een SC-500, een Duitse bom, 500 kilo zwaar, 2 um, uh, meter hoog. Dus een flink, flink ding. Dat is een hele die, Heeft de EOD het idee dat er nog meer kunnen liggen? Hè? Nou ja, kijk, de, de, het is bekend dat er hier voor de kust nog het nodige uh, in zee ligt. En, en, en daarom wordt ook continu bij dit soort... Uh, uh, uh,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 Vanaf vanmiddag 12 uur staat het allemaal online bij ons. En wanneer gaat het de raad in? Of hoeft dat niet? Uh, ja, dat hoeft hoeft, het, hoeft het, vanmiddag hoeft het niet. Uh, wat natuurlijk De stukken zijn natuurlijk wel gewoon gisteren in het college geweest... en zijn daardoor beschikbaar voor de raad. Vanaf vanmiddag. Oké. Okay. Nou, ik, ja? ben, ik ben heel benieuwd, want ik heb al een aantal telefoontjes gepleegd... met de directeur van het en andere mensen... om mm -hmm. voor goede mogelijke die evaluatie te doen. Dus dat uh, ja. is dan, ligt dat dan nu is open. ook.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 Dat is even belangrijk om, om ook te melden. Uh, daarnaast is het, uh, is het duurzaamheidsfonds, um, uh, groot, groot fonds, wat, wat gebruikt wordt voor subsidies rondom energietransitie, duurzame bereikbaarheid, uh, uh, uh, nou, gewoon duurzame projecten, is vastgesteld. Dus uh, dat, dat is gisteravond ook allemaal uh, door de raad uh, gegaan. dat dus, uh, was een lange bijeenkomst, maar uh, ja, veel, uh, veel belangrijke beslissingen genomen. Positieve stappen ge gemaakt. Ja, absoluut. Nou, dat is mooi om te horen.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 Dat is echt, dat ja. is, is een bom ingesparen. <laughs> hey, ja, die lacht brand. de Erg bedankt, Walter. En tot de volgende ja, week. Tot volgende week. Oké, okay, hoi. Busted flat in Ben Rouge Waiting for a train On a feeling near as faded as my jeans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 song that driver knew Freedom is just another word for nothing left to lose Nothing, I mean nothing honey, if it ain't free no, no, no. Yeah, Feeling good was easy love when he sang blues. you know feeling good was good enough for me Good enough for me and my Bobby. Pim, wie was dit? Jerry Joplin. Met uh, me en dat Bobby McKee. Een van de iconen van de 27-jarige club, hè? Ja, zeker. Ja. En wanneer is die... Uh... Hij is geboren op 19 januari 1943. 19 januari? 19 januari 1943 en overleden 4 oktober 1970. Die zou dus nu uh, bijna 80 worden zijn. En dat was vorige week, hè, dat ze geboren is, een week geleden. Ja, het is allemaal rond 1970 wel, tenminste de bekendste. Ja, dat ja, is ja. ja. Het was een slecht jaar. En deze. Uh, uh, uh, we hebben Marco tenminste in de studio opgetreden. Oh nee, maar niet kwalijk. Goedemorgen. Okay. Goedemorgen. <laughs> en ook uh, Dennis Joplin heeft op hoedstok opgetreden. Ja, maar het is niet, ze is niet in de film terechtgekomen. Niet in de film terecht? Nee, nee. Weet jij waarom niet? Te slecht denk ik. Of te veel aanbod, te veel <laughs> ah, goede. Ja. Ja, het was, het was inderdaad een rij van bekende namen. Ja, ja. het is moeilijk kiezen, denk ik, inderdaad. Het ja. Ja. was een hele leuke film natuurlijk. Hè? Voor het eerst met uh, ja, drie sub uh, shots op een groot scherm of zo. Dus, uh, ja, het was 3D, een... het was drie schermen heb ik Ja, ge, uh, ja. ja. ja niet 3D, maar uh, drie naast elkaar of zo. Ja. Dus, uh, heel mooi. Helaas was ik toen te jong. Maar goed, was 68, geloof ik, hè? 69. 69, ja, toen was ik ja. echt te jong om naar Woodstock te gaan. Ja, maar... 69 was een mooi jaar, toen gingen we ook naar de maan. ja. En uh, Woodstock. Oké. Okay. Ah, op die manier kan ik het onthouden. Ja, mm -hmm. ik heb het alle twee gemeten. En ik was 16. Oh, <laughs> Oh, En in Hyde Park was nog een heel groot concert. Kun je nou, Was ik was, ik, ik was iets ouder, maar nog te jong. <laughs> maar goed, we gaan nu in het kader van de privégesprekken, de persoonlijke gesprekken met onze uh, lijsttrekkers, uh, praten met Maike Koper. En ik verklap al op voorhand dat ook zij niet het bezoeknummer krijgt, want dat hebben we al gedraaid. Maike. Mm.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 Wat is je favoriete gerecht? Welk recept kun je ons doorgeven? Ik denk dat mijn familie nu zou zeggen, wat vindt ze niet lekker? Oké. Dat is sneller misschien. Nee, maar één gerecht. Ik hou niet van spruitjes. Nee, ik ook niet. Maar één gerecht, oh dat vind ik wel heel moeilijk. Nou, de boeken zoals Freddy maakt, mijn man, die is wel echt onovertroffen.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 Oké. Okay. Ja, je moet wel luisteren op woensdag, dan hebben we het meeste actuele nieuws. <laughs> ja, maar ik had gisteren was ik met heel veel andere zaken bezig. Ja. Die eraan zitten te komen. Het is vandaag woensdag. Daar, daar nee, gaan, maar vandaag. ga ik jullie volgende week weer alles over vertellen. Ja, maar, nee. maar Want het is nu nog even te vroeg. Walter had nee. om vijf minuten over tien ons het meest actuele bijgeplaten over die bom. Want dat, dat gonst in Zandvoort, hè? Wanneer? Gisterochtend? Nee, vanochtend. Ja. Woensdag. Ook vanochtend. Over die bom van oh, okay. gisteren. Ja. ja, ik heb er niks over gehoord namelijk. Had hey. ben... hey. jij hem gevoeld? Omdat oh, ik het ja. ook kan uh, hey. publiceren. Goedemorgen standwoord op woensdag altijd bij de actualiteit. Ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> uh, uh, Had je hem zelf gevoeld, Dolly? <laughs> Wat zeg je, uh, Maria? Had je hem zelf gevoeld, die uh, explosie? Ik heb er totaal geen erg in gehad. Uh, Oké. Okay. Echt niet, echt niet. Ja. nee.